BNN Vara presenteert De honderdjarige jarige Man die uit het raam klom en verdween. Na de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 12. Gunilla heeft zojuist ontdekt dat Alan en zijn vrienden niet helemaal de vrolijke vriendengroep zijn die ze dacht. Kunnen jullie wel? Die arme oude man ontvoerd. Fuilakken. Ontvoerd? Alan? Niet dom spelen tegen mij, lapperzak. Staat verdomd op de voorpagina van de krant. Gunilla kennende zal het wel even duren voor ze zichzelf weer rustig heeft gebruld. Dus laten wij ondertussen even een kijkje nemen in 1947. Alan wordt nog altijd gevangen gehouden door de Iraanse veiligheidsdienst... De politiechef aldaar, of de premier, zoals hij zichzelf graag noemt... heeft het plan opgevat Winston Churchill te vermoorden... na een mislukt staatsbezoek aan Engeland. En daar heeft hij Alans hulp voor gevraagd, op vriendelijk dwingende wijze. Als jij graag nog eens de buitenlucht wil zien... dan ruim jij Winston Churchill voor mij uit de weg. Alan kan geen kant op... En dus bereiden de twee samen een bomaanslag voor. Hun samenwerking verloopt eigenlijk verrassend soepel. Alan tekent, rekent, mixt en mengt. De politiechef zit ernaast en dooft elk kwartier zijn sigaret in Alans koffie. De chef is zo tevreden over zijn plan dat de gedachte niet eens in hem opkomt of Alan wel helemaal eerlijk is geweest. In ieder geval nitroglycerine. Oh, en een grote pot inkt. Teheran, Iran, 1947. Uitgesloten. Uitgesloten. Uitgesloten. Dit ga jij niet doen. Heeft u dan liever dat we geëxecuteerd worden, pastoor Ferguson? Als dat Gods plan is... Dan moeten wij met een beter plan komen. Ja, maar mijn zoon, dit is moord waar je het over hebt. We, we hebben geen andere mogelijkheid, eerwaarde. We houden hier nu over op. En die droom van u dan? Die vijftig miljoen arme Iraniërs... die zonder u nooit het ware geloof zullen kennen. Laat u die dan in de steek, die mensen. Je denkt toch niet dat hij zijn woord gaat houden, dat monster. Dat hij ons laat gaan als jij Churchill eenmaal hebt omgebracht. K heeft hij gezegd? Ja, ah, je armblind Arendsjong, waarom zou hij dat doen? Nou, hij heeft dan toch gekregen wat hij wilde. En ik weiger om jou je eeuwige ziel te laten verkwanselen voor die misdaden. Dat doet u nou alstublieft niet zo moeilijk. Als wij niet... En nou, mouw het dicht. Stel het je vis maar even. Hoeveel panzerwagens denk je dat er in Iran zijn? Speel mee. In heel Iran. In heel dat grote, boze Iran. Hoeveel panzerwagens? Wat was dat? Een communist die we gisteren hebben opgepakt. Niet opletten. Hoeveel panzerwagens? Uh, oké. Okay. Uh, ik denk misschien... Ezen. Ha! In heel Iran... Welgeteld één gepanzerde auto. Eén de Sotter Suburban. Wijnrood, heel graffineerd dingetje. Heel, wat is dat woordje, Heel, heel geil. En waar denk je dat die staat, Carlson? Hier? Hier! Inderdaad! Die Sotter Suburban staat hier. Hier, in de garage. En het mooiste is, Carlson... de lijfwachten van de Sja willen hem lenen om Churchill veilig naar het paleis te vervoeren. Dit is onze kans! Ben jij niet blij, Carlson? Is er iets vandaag? Je raakt je koffie niet eens aan... en ik heb er nog niet eens mijn sigaret in uitgemaakt. Ik wil amnestie. Ik heb al gezegd... als Churchill eenmaal dood is... dan laat ik jou... Ook voor priester Ferguson... Die dwaas die probeert de religie van Iran te ondermijnen, niks ervan. Probeert, ja. Maar het lukt hem voor een meter. Van hem heeft u niets te vrezen, echt niet. En als u ons vrijlaat. Jullie dat... zijn mijn gevangenen. Ik doe met jullie wat ik wil. Hier met die koffie. U heeft mijn kennis nodig. En zonder de amnestie krijgt u die niet? Ik zou jou moeten laten vieren delen. Goed dan. Nadat Churchill is opgeblazen mogen jullie allebei gaan Heb ik uw woord? Je hebt mijn woord In dat geval stel ik een springlading voor in het onderstel van uw disso Churchill stapt de auto in en boom Man, dat is toch direct naar mij terug te leiden Niet als ik zorg dat die springlading vlak voor het moment suprem loskomt van de auto En pas ontploft als hij de grond raakt Dan lijkt het net alsof de bom in de straat lag begraven Kun jij dan? Appeltje eitje Hmm, dat bevalt me wel. Dan zeg maar wat je nodig hebt. Het is eigenlijk heel eenvoudig. De zuur, waterstofperoxide, aceton. Ik maak anders wel even een lijstje. In ieder geval nitroglycerine. Oh, en een grote pot inkt. Pot inkt? Maar waarom een pot inkt? Laat u het saaie deel nog maar aan mij over, meneer de politie. Meneer de premier. Als dat de duivelsjong niet is. En? Mooie moordplannen beraamd? Pastoor Fergus. Denk maar niet dat je hier geen last van zult krijgen, gebroed? Nee. De heer stuurt zijn furieën op je af. Nee, nee, nee, nee. Luister nou. En dan mij ook nog eens medeplichtig maken? Weg, vervloekte vlek! Weg, weg, zeg ik! Nee, nee. Fergus, Ferguson! Ik wil meneer Churchill helemaal niet vermoorden. Wat? Denkt u nou echt dat ik iemand zou kunnen doden? Ik heb nog nooit iemand gedood. Oh. Oh, mijn zoon. Wat fijn om te horen. Niet expres, tenminste. Wat? Ik ben bezig met een plan. En dat hoeft helemaal niet ten koste te gaan van die arme meneer Churchill. Die heeft hier tenslotte ook niet gevraagd. Waarom zei je dat? Omdat die bewaker mee zat te luisteren. Oh, wat een opluchting. Wat is je plan? Koffie. Wat? Iets met koffie. Met koffie. En een sigaret. Ja, de details moet ik nog invullen. Oh, mijn God, we zijn dood voordat het donker is. Hé, een beetje meer vertrouwen. Kom op, pastoor Ferguson. Waar is die stoere priester dan? die de hele tijd in elkaar werd gemept. Waar is die dan? waar is die dan? Hier is hij. Ja. lang werken Alan en de Iraanse politiechef samen om alles klaar te maken voor hun bomaanslag op Winston Churchill. De samenwerking verloopt soepel. Alan tekent, rekent, mixt en mengt. De politiechef zit ernaast en dooft ieder kwartier zijn sigaret in Alans koffie. Hij is zo tevreden met zijn plan dat de gedachte niet eens in hem opkomt of Alan wel helemaal eerlijk is geweest. De lijfwachten van Dasha komen de panzerwagen vanmiddag ophalen. Weet je zeker dat de springlading goed vast zit, Karlsson? Goed vast en uitstekend verborgen. Mooi. En dit is de afstandsbediening? Godstraalsprij. Eén druk op de knop en... BOOM! En dan zullen we eens zien hoeveel kanten één politicus op kan waaien. Het grootste stuk dat ze van Churchill terug zullen vinden is een sigaarmanier. Als dat Gods plan is. En dan wil ik nog wel eens horen wie er ongeschikt voor zijn functie is. Wie er hulp moet zoeken. Ha! Ach, neem me niet kwalijk alles een oude gewoonte, die sigaret. Ik pak een nieuwe kop koffie voor je. Ach, oude gewoontes, gouden gewoontes, zeg ik altijd. Ik pak zelf even. Nee, laat mij. Meneer de premier, u bent al te goed voor mij geweest. Het minste wat ik kan doen is mijn eigen koffie inschenken. Doe niet zo raar, Carlison. Ik kan toch wel even... Nee, ik, ik bedoel... Nee, joh. Kijkt u nou nog maar even naar die mooie auto van u. Veel zal er straks niet meer van over zijn. Dat is waar. Is er iets mooiers dan het vooruitzicht van een bomaanslag? Vakwerk, Carlison. Bedankt, meneer. Maar... Waar had jij die pot inkt nou voor nodig? Oh, eh, dat was om, eh, om om de ontsteking te smeren. Ja. Zeg, meneer de premier, ik ben ik me net. Wij zijn nog iets vergeten in onze cel. Wat? Ja, een een essentieel onderdeel. Zo terug. Huh? Ja. Ja ja prima. Hè? Wat, wat hebben we dan? Dicht, lopen. Alan, Wat doen we? Denkt u pastoor. Maar we kunnen toch niet zomaar in de praten meer lopen? Holt. Ja, Holt. Waar denken jullie naartoe te gaan? Sst. Heeft de premier dat niet tegen jullie gezegd? Wij mogen weg. Dat zal wel. Ja, dat zal wel. De premier heeft ons amnestie verleend. Dus, hier. Uh, staan blijven. Ja, staan blijven. Ik ga dit eerst even natrekken bij de premier. Jij uh, bewaakt die gevangen. Ja, jij. Wacht, oh, uh, ja. Meneer de premier. Zie je niet dat ik bezig ben? Uw gevangenen proberen naar buiten te lopen. Ze zeggen dat u ze amnestie heeft verleend. Wat? Wel, verdomme, waar zijn ze? Ik knal het er plekken kapot. Geef me je geweer. Ik, uh, uh, ik... Uh, Geef op! Dan moet u eigenlijk eerst uw sigaret uitmaken, meneer de premier. Er Zijn uw eigen veiligheidsvoorschriften. God! Dommer! Wat is hier een aanspak? Uh, daar staat een kopje koffie. Oh goed. <totstuk> Oké, okay, tijd om te gaan. Wat was dat? Dat was mijn nieuwe koffiekopje vol nitroglycerine en zwarte inkt. En dat... <totstuk> ...was de autobom. En de politiechef. Dan blijven we innen. Tot zover het de Veiligheidsdienst. Niet geliezen, en ik. Zie je het? En nou als de bieden weer gaan naar de Zweedse ambassade. Ja, ja, ja. Ik ga terug naar binnen. Wat? Ik wil kijken of ik die laatste bewaker kan overhalen. Zich bij me aan te sluiten. Het is je helemaal gek geworden? Het is een goede knul eigenlijk, dat weet ik zeker. En bovendien weten we nu dat de Veiligheidsdienst alle touwtjes in handen heeft in dit land. Dus als ik die eenmaal bekeerd heb tot het Anglikanisme, dan volgt de rest vanzelf. U bent echt totaal schoek. Het ga je goed, mijn zoon. Je bent een goed mens. Anglikaans of niet. Bedankt voor alles. U ook, eerwaarde. Tot de volgende keer, hoop ik. Dat hoop ik ook. Zo God het wil. Nou, hemeltje. Handen omhoog. Wees maar niet bang, mijn zoon. De deur naar het enige ware geloof. Da Alan is in één ruk doorgerend naar de Zweedse ambassade. Zijn celgenoot, priester Ferguson, had helaas minder geluk. Nog geen minuut na hun spectaculaire ontsnapping is hij door de laatst levende bewaker van de Iraanse veiligheidsdienst naar zijn geliefde schepper gestuurd. Eén troost. Ferguson kan zijn maker met opgeheven hoofd tegemoet treden in de wetenschap dat Alan en hij een boomaanslag op Winston Churchill hebben vereideld. Dag meneer, wat kan ik voor u doen? Goeiedag. hoe komt een mens het snelst in Zweden? Uh, nou, via het reisbureau, denkt u ook niet? Uitstekende suggestie. Een klein detail, ik heb geen papieren. U heeft geen paspoort? Nee. Oh, maar dat is geen probleem. Als u van mij uw andere relevante documenten geeft... Nou, nee, dan... nee, nee, nee, ik heb geen enkel document. Pardon? Al jaren niet meer. Pardon? Ook al jaren niet nodig gehad, trouwens. Ik weet prima wie ik ben. Ik ben Alan Karlsson uit Uxhult bij Vleen. Oké, okay, ehm um... Wat is dan uw persoonsnummer? Heb ik ook niet. Dan kan ik u niet helpen, meneer. U staat waarschijnlijk niet eens in het Zweedse systeem. Dan nog ben ik Alan Carlsson uit Uxult effleen Dat kan wel zijn, maar zonder persoonsnummer kan ik geen paspoort voor u uitschrijven. Oké. Okay. Waar krijg ik zo'n persoonsnummer? Dat moet u in Zweden aanvragen. Ja, mooi. En hoe kom ik in Zweden? Nou, niet zonder paspoort. Dus ik heb een persoonsnummer nodig om een paspoort te krijgen. Maar ik moet een paspoort hebben voor een persoonsnummer. Kan ik nog iets anders voor u doen? Nou ja, dit graag. Ik kan u eventueel als politiek vluchteling aanmerken. Vindt u dat goed? Hm? Dan kunt u binnen zes tot twaalf maanden asiel aanvragen in Zweden. Heeft u een telefoon hier? Uiteraard, maar waarom... Is, is, uh, hoe heet die dinges, nog steeds premier van Zweden? Die boze wenkbrauw? Hansson. Hansson is vorig jaar overleden. Tolge Erlander is nu premier. Maar waarom... Als u nu even braaf uw toets sluit, dan is het zo geregeld. Wat was het nummer ook alweer. Harry? Wie is dit? Harry. Met Alan spreek je. President Truman. Huh? Ja, en ik ben Astrid Lindgren. Alan! Wat leuk om van je te horen. Hoe gaat-ie? Wat? Uh, niks te klagen. Zeg, Harry. Ik heb heel even je hulp nodig. Ja, alles voor jou, Alan. Oude zuipschuit. <laughs> Wil jij zo vriendelijk zijn om premier Eerlander even te bellen? Maar kan Eerlander op zijn beurt even hier... hier wat is je naam? Ik? Ja? Wat? Je naam, wat is je naam? Even. Oh, ehm, um, uh, oh. Wat is mijn naam ook alweer? Um, oh, Berkwist. Secretaris Berkwist. Juist. Dan kan Eerlander op zijn beurt secretaris Berkwist bellen op de ambassade in Teheran om hem te vertellen dat ik onmiddellijk een paspoort moet krijgen. Nou, als dat alles is. Hoe schrijf ik Berkwist? Eh, uh, president Truman wil weten hoe hij je naam moet spellen. Wat? Eh, um, uh, ehm um, nou, Wacht, hier, doe het zelf maar even, hier. Ik? geef Hier, dat is makkelijk. Hallo? Dag, beste man. Ja, ja, um, ja dat is um, ik bedoel uh, B, B, E, R, G, Q, V, I, S, T. I, S, T. Uitstekend. Hartelijk dank. Ja, ja alsjeblieft. Ja, ik vind u erg fantastisch. Fantastisch en knap. Ik bedoel... Oké, okay, oké, okay, nou, zal ik hier maar even wachten dan? Meneer Irlander zal zo wel bellen. Wat? Uitstekend. Uh, dank u vriendelijk. Welcome ready for the clearance. Welkom, Mr. Carlson. Welkom, sir. Vereerd dat u met ons staatsvliegtuig meereist. Iedereen die president Truman tutoyeert, is een vriend van Groot-Brittannië. Bent u al ingelicht over uw reisgezelschap vandaag? Uh, nee, nee, nog niet. We hadden het net hebben. Mr. Churchill? Wat? Mr. Churchill, dit is Alan Carlson. Hij vliegt met ons mee vandaag. Ladies and gentlemen, permit me, please, to claim your attention for a moment. Aangenaam, beste man. Ik kan je niet zeggen hoe blij ik ben om weer onder Europeanen te zijn. Wat een bende, dit land. Ah, vindt u? Heeft u het niet gehoord? De hele Iraanse veiligheidsdienst is gisteren opgeblazen. Dat meent u? Het hoofd van de V.I. is omgekomen. Ach, wat verdrietig. Een tragedie is het. Wel, tussen ons gezegd en gezwegen... de man verdiende het, hoor. Een omhooggevallen moordenaar was het. Hmm. Ja, en een beroerd koffiezetter. Pardon me? Dat, een uh, Zweeds gezegde. Zelfs de Sjaar. ...is blij dat hij van hem af is, dat heeft hij mezelf verteld. Oh, dat had ik niet mogen zeggen, maar excuses. U heeft een hoofd dat ik om de een of andere reden meteen vertrouw. Fijn om te horen, meneer Churchill. En maar goed dat u er niet was. Toen de boel ontploft. Ja, dan had de toekomst van Europa er heel anders uitgezien, of niet zo ja. Dat had... Na u, meneer Carlson. Dank u, sir. The election, after six years of Labour rule, goes Conservative. With a slender working majority of 19 seats in Parliament, Winston Spencer Churchill, world statesman, is returned to power. Ondertussen in 2005. Commissaris Aronson zit nu er vast in zijn klopjacht op Alan Karlsson. Zelfs speurhond Kiki heeft het lijk van bendelit Bikker niet terug kunnen vinden en de telefonische tips worden steeds onbetrouwbaarder. Ondertussen heeft Alan wel grotere problemen dan een woud of wat. Zijn verdwijning heeft alle kranten gehaald en de ontbrekende informatie die hebben ze zelf maar ingevuld. Dus nu denkt Gunilla dat Alan ontvoerd is... en wel door niemand minder dan de zogenaamde meestercrimineel Julius Jonsson. Ze is woedend dat haar gasten er zo hebben voorgelogen. Rustig, Gunilla. Geen paniek. Het valt allemaal mee. Smallland, Zweden, 2005. Mee? Het valt allemaal mee? Het valt om de dode dood niet mee. Wat, wat is hier aan de hand? Zeg op. Nou ja, wij. Ik wil het niet horen! Maar jij je, je moet begrijpen dat. Hou je mond, Julius! Nou? Uh, Benny, zeg jij eens iets? Wat? Ik, maar ik. Ik, ik, ik, ik, ik Maar ik, ik, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij ja, ja, ja! Wie ben jij eigenlijk? Jij wordt nergens genoemd, vonden ze jou niet interessant genoeg. Schoonheid, luister eens. Ik heet geen schoonheid! Laat ze me geweer. Rustig. Mijn huis uit. Uh, Mijn huis uit. Uh, Mijn huis uit! Uh, wat dachten jullie? Oh, die domme gunilla, die trapt er vast wel in. Dat okay. artikel is onzin. Ja, dat zou ik ook zeggen, Julius. Als ik die arme oude sok ontvoerd had. Zie ik eruit als een ontvoerde sok. Nou, nee, dat niet, maar... Uh, nou, wat is er dan aan de hand? Want iets klopt daar hier voor in ene donder. Uh. Alan? Uh. Kunila, ik ben niet ontvoerd, maar ik ben wel een tikje op de vlucht. Meer dan een tikje. Wij allemaal, trouwens. Die koffer van ons, daar zit geld in. En dat geld is niet per se van ons. Oh, ik wist het, ik wist het gewoon. Dat is zeker van die bende, zeker waar ze allemaal over schrijven. Never again. Nee. Juist, ja. En weten zij dat jullie die poen hebben? Eén van hen wist het, ja. Wist? Hoezo wist? Waarom? Wat? Oh god, nee. Het zijn nog moordenaars ook. De, uh, ik bel nu nee. de politie, ik nee. bel de politie. Nee. Schoonheid, niet ja, doen. Ja, nee, dan mogen zij komen uitzoeken wie of dat jullie zijn. En ik hoop dat we jullie allemaal opsluiten. Ja. Hallo. Politie. Nee, nee, je moet wat, even... Ruim niet! Ruim niet! Ruim niet! Luister, luister. Past dit alles geheel door de spreekwoordelijke beugel? Nee, allicht niet. God, heb jij hem en, weer, hoor. Met de duizend kronen nou. En dat er iemand overleden is, dat is qua ontwikkeling zelfs... uitzonderlijk onfortuinlijk te noemen. Oh, vind je? Maar jij, ja. het was een ongeluk, echt waar. Ja. Je denkt toch niet dat Never Again legaal in dit geld gekomen is? Ja. Zolang wij het hebben, kunnen zij het in ieder geval niet uitgeven... aan drugs, wapens en mensenhandel. Ja. En we zullen het eerlijk met je delen. Ja. Wat kan mij dat geld nou bommen? Hè, denken jullie soms dat ik te koop ben? Uh, ik we te... geven je 12,5 miljoen kronen. Jullie geven me wat dan? 12,5 miljoen kronen. Voor een maandje onderdak en een schepje discretie. Goddomme. 12 en. God nog een kutje. Oh. Schoonheid. Gaat dat? Ik. Uh... Oh, ik, weet, ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik, uh, nou, misschien, uh, misschien moet je me maar even vasthouden, Benny. Oh, maar ik... Benny! Vasthouden! 4 mei 2005, 11 uur 8. Zelfs die achterlijke speurhond heeft niks gevonden in Buringen. Kiki. Als er al een lijk was, Diane, dan is het ergens op dat industrieterrein keihard blij gegaan. En zo rolt de steen de berg af en begint een nieuwe dag voor en, en zo rolt de steen de berg af. En zo rolt de steen de berg af. Hallo. Ja, hallo. Met Connie Ranelit. Uh, met wie? Ranelit. Officier van Justitie Ranelit. Oh, oh ja. Ja, hallo. Uh, goedemiddag, uh, commissaris Aronson hier. Jij zit op Alan Carlsen? Eh, uh, ja. Mooi. Ik heb besloten mij daarmee te gaan bemoeien. Het gaat mij allemaal veel te langzaam. Veel te langzaam. Waar is de snelheid? Waar is de efficiëntie? Waar is de doortastendheid? Waar is Carlsen? Eh, uh, nou ja. We, we zijn nu bezig om, uh, om, om. om de strategie te bepalen. Met de strategie, man, het is toch bloedje simpel? Oh, is dat zo? Je weet nota wie de baas van Never Again is. Uh. Luister gewoon zijn telefoon af. Wat? Luister ze telefoon af. Ja, nog los van ethische bezwaren, meneer Raanliek, wij kunnen niet meer. Nee, nee, nee, dat was geen voorstel. Ik wil per direct al zijn telefoontjes afgeluisterd en opgenomen. Oké? Okay? Oké. Okay. God, ze moeten ook altijd Gunilla hebben, hè? Ontmoet ze eindelijk een knappe man met een leuke paardenstaart, blijkt die hartstikke voortvluchtig te zijn. Ze zou hem daar huis uit moeten bonjouren, natuurlijk, of de politie bellen. Maar in de verder zo vruchtbare Zweedse bossen zijn mannen als Benny helaas dun gezaaid. Dus na een paar dagen bedenktijd besluit Gunilla dat haar nieuwe vrienden wel een waagstukje waard zijn. Gelukkig maar, want in die paar dagen is de geruchte molen over Alan volledig doorgedraaid. met koffers vol. Ah. ...in een nachtclub in Uppsala. Aan elke arm had hij drie dames drie. Met eentje heb ik nog op school gezeten. Ah, dat hij zichzelf ontvoegd heeft. En, en dat hij eigenlijk het brein achter never again is. Ah, ik, ik, ik hoorde dat hij zijn vijanden aan plantjes vastspijkt. Ze ah. gaan allemaal over aan Elke zender. Ik ben gek. Ik, ja, ik ben stapelbeschokkend geworden. Anders had ik je toch nooit meer ingestemd. Had mijn ex toch gelijk. En mijn moeder. En de buurvrouw. En mevrouw Geutenberg van Gimles. Gimles? Wat was er met Gimles? Oh, ik, ja, ik heb een keer de grote mat in brand gestoken. Wat? Ja, mijn vriendje had daarop liggen tongen met Tina Lingstedt wat oh. had ik dan moeten doen. Oh. oh, maar dit is wel even iets anders, kunilmeid. Ik zou jullie eigenlijk weg moeten sturen. Uh, maar uh, even voor onze zekerheid. Je stuurt ons niet weg, toch? Ja, jullie zijn er nou toch? Ja. En bovendien, als dit ooit uitkomt, dan, dan lijkt het toch al zo medeplichtig als de neten. Alleen sukkels en zalmen die zwemmen tegen de stroom in. En forellen, soms, als ze ergens verschrikken. Zeg, waag jij niet om dan nu tegen te gaan vallen, hè, Benny? Hé, <lacht> hey, wat sta jij nou te hinneken? Ja, ja. Je hebt het nieuws toch gehoord? Niet alleen wil Never Again jullie koppen hebben, half Zweden is naar Alan op zoek. Het is een godswonder dat jullie nog loslopen. Maar hou er rekening mee dat we opeens moeten verdwijnen. Ja, nou, dat is geen probleem, want de reis licht. Ja, uh, jullie misschien, maar ik niet. <laughs> Hoeveel heb jij nou qua kleren nodig? Ik durf te willen dat jij er in alles mooi uitziet. Wie heeft het hier over kleren? Ik bedoel Sonja. Wat? Kenilla! Lieve Kenilla, we kunnen Sonja toch niet meenemen? Jammer dan. Ja, hoe kunnen we nou verdwijnen met een olifant op zak? Ja. ja, jullie wilden mij erbij. Nou, dan krijg je Sonja ook punt uit. Maar luister even. Nee, <totstuk> nee, nee, echte mannen, die maren niet, Julius. Benny, zeg jij dan nou wat? Maar, maar, maar, maar, maar... Luister, um, ik ken iemand die zijn oude verhuisbus kwijt wil. Als ik die nou eens kocht, daar passen we met z'n allen in. En dan, en dan kunnen we op sprong vertrekken, mocht het nodig zijn. Wat een prachtig idee, schoonheid. Nou, ja, goed dan. Het kan nooit kwaad om voorbereid te zijn. Hij is wel een beetje onopvallend, mag ik hopen. Hartstikke, je ziet hem nauwelijks. Ik hoorde dat hij zichzelf ontvoerd heeft. En, en dat hij eigenlijk het brein achter never again is. Ik, ik hoorde dat hij zijn vijanden aan... De hobby-gardineer. Haar alles kids? Nee, geloof ridder, niks alles kids. Er is heel weinig kids zelfs. Carlson is op iedere zender. Wat als iemand anders hem vindt? Nou, zo mooi zijn toch? Dat scheelt ons weer moeite. Ik durf mezelf kennelijk niet goed uit. Want ik bedoel, wat als iemand anders hem vindt... met onze 50 miljoen kronen? Oh, ja, ja, dat is wel een dingetje. Ach. Oké, okay, uh, ik weet niet of het helpt hoor, maar uh, mijn broertje, eh, die belde me vorige week op dat hij ergens een verdachte bejaarder had gespot. Wat? Zou dat misschien iets zijn? Zou dat misschien iets... Ja, natuurlijk zou dat iets zijn! Waar was dat? Ergens in molan. Ja, zoek uit waar precies en ga er onmiddellijk heen, begrepen? Piskonijn. Waarom is die geel? Oh, had ik dat niet gezegd? Ja, hij is geel. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp moeten wij spoorloos verdwijnen en dat doen we in een knalgele verhuisbus? Ja, verstoppen in vol zicht heet dat. Verstoppen in vol zicht? Als jij in een gele verhuisbus rondrijdt, dan denkt echt niemand dat je iets te verbergen hebt hoor. Slim toch? Nou, wie moet een lunch? Lekker.